Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat zijn land geen andere landen meer zal aanvallen... tenzij die Iran aanvallen. Hij bood in een vooraf opgenomen toespraak op de Iraanse staatstelevisie... ook zijn excuses aan de buurlanden aan. Hij suggereerde dat die Iraanse aanvallen het gevolg waren van miscommunicatie binnen de bevelstructuur. Zijn verklaring werd uitgezonden na meerdere aanvallen vanochtend op Bahrein, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Verder zei Pesekian dat de Verenigde Staten hun eis voor een onvoorwaardelijke overgave, dat dat een droom is die ze mee hun graf in moeten nemen. Gisteren zei president Trump dat er alleen een deal met Iran komt als het land zich onvoorwaardelijk overgeeft.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 Bij werkzaamheden aan het spoor is vannacht bij Vught een werktrein ontspoord. En daardoor rijden er dit weekend geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg. De NS verwachtte eerst dat morgen het treinverkeer kon worden hervat. Maar volgens spoorbeheerder ProRail is er veel schade... waardoor er maandag pas weer treinen kunnen rijden tussen Den Bosch en Tilburg. Max Verstappen is het nieuwe Formule 1-seizoen slecht begonnen. In de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië crashte hij al vroeg en kwam hard in de bandenstapel terecht. En daarom start hij morgen achteraan. Het weer in het noorden en westen: bewolking en regionaal nog mist. In het zuiden en oosten: op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 10 tot plaatselijk 18 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM: verkeersinformatie.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 done to my song oh. Look at what they've done to my song It was the only thing that I could do half right and it's turning out all wrong oh. Look at what they've done to my song Ah, oh, look at what they've done to my brain oh, look at what they've done to my brain Well, they picked it like a chicken bone And I think I'm half insane more oh, look at what they've done to my soul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 All right, and it's turning out all wrong. Oh, mama, my, my, What they've done to my song. Mm -hmm. hey, een zeer goedemorgen, Zandvoort. Um, het is vandaag 7 maart 2026. Nog een paar weken, twee. En we gaan de verkiezingen doen. Dus waar gaan wij het vandaag over hebben? We gaan uh, vandaag met Kevin Stefan praten van de CDA. We gaan, uh, dat doet twee keer... ...een twintig uh, uh, minuten zo... ...dan hebben we nog één item... ...dat is uh, Hans Rijmers... ...en in twee uur praten we met uh, Bram Berg... ...van Jong uh, Zandvoort... ...en daarna komen we nog even naar... ...Nil Gunjerli... ...met haar uh, twee weken kolom. Ja. De muziek is uitgezocht... ...door Maya Kop... ...en speciaal voor Vrouwendag alleen maar vrouwennummers. Ja, dit was Melanie... ...met uh, Look What They Done To My Song. Ja, helemaal goed. De redactie is gedaan... ...een beetje door mij en een beetje door Gerrit Loofman... Mijn naam is Ben Zonneveld en uh, we gaan beginnen. Goedemorgen. Meneer Stefan, goedemorgen. Goedemorgen Ben. Uh, CDA, weer een, uh, weer een nieuwe periode, vier weken. Ja, we hadden het net al over het stukje van de Haamse Dagblad. En uh, ik zei toch tegen uh, meneer Stekelenburg, van, ja, daar gaan we eerst twee vragen. Maar daar komen we komen straks wel op. Dat kan een tijd geleden zat je hier al en dat ging toen ook over bestuursvragen. Uh, en toen zei je, volgens mij hebben we een, een gedoogcoalitie of een probeercoalitie. Uh, hoe is dat afgelopen? Gedoogcoalitie, nee, die heb ik nog niet gehoord. Um, nee, uh, ja, hoe is het afgelopen? Uh, ik denk dat wij Zandvoort bestuur hebben gehouden, dat is het belangrijkste. Want is wel, uh, misschien kun je inmiddels wel vaststellen na decennia... dat het misschien bij Zandvoort hoort, een beetje gerommel. Uh, duidelijke meningen, hè? we zijn allemaal uitgesproken... Maar toch hebben we ondanks de strubbelingen wel zo'n bestuur gehouden. He? Er is een college die heeft het afgemaakt. Niet voltallig. Maar... Nou, know, afgemaakt. De, de, ah ja. de helft is opgestapt, weggegaan, uit de coalitie gestapt. Nou, er is één iemand opgestapt. Er is één iemand teruggetrokken. En uh, er is van één wethouder afstand genomen door een coalitiepartij. Precies. Maar uh, er zit nog steeds een coalitie. Er is, geen, uh, er is niemand naar huis gestuurd. Maar vind je dat bestuurlijk krachtig dan? Nee dat, nee, dat zeg ik niet. Dat, dat, uh, kijk, uh, um, misschien toch wel in te haken op het stukje wat gisteren in de krant stond, hè, over bestuurscultuur. We hebben ons voornemen genomen en uh, mag best weten dat, uh, dat uh, wij hebben gevraagd om dat als eerste hoofdstuk in een coalitieprogramma te zetten. Een nieuw nieuwe bestuurscultuur, wat we vonden, het moest anders. En we moesten, maar dat stond er vier jaar geleden ook al in. Ja, nee, dat zei ik, vier jaar geleden. En dat stond ook in jullie coalitieprogramma. Klopt, klopt. Nee, dat, dat, nou heb ik het, maar daar, daar heb ik het dus over. En uh, wat, wat, wij, wat je ziet... aan het begin ging dat heel goed. Want, want weet je of je nog weet bent... Maar, maar, maar aan het einde van de vorige raadsperiode... lagen we echt uh, in ruzie met elkaar. Er we, we werden verwijten gemaakt... Uh, aan mijn adres over, over belangenverstrengeling... door de heer Peter Kramer... destijds nog uh, aan het einde van de raadsperiode. Uh, wethouder Verheij werd weggestuurd... door, door, door de toenmalige voorzitter van uh, de VVD. Hmm. We lagen echt in, in, in, in, in, in scherven. Uh, maar uh, uh, al drie maanden later uh, zaten we toch weer met dezelfde mensen aan tafel. En ik vind toch wel dat, uh, dat we het waar hebben gemaakt. We hebben, uh, we hebben uh, het oud zeer vergeten. Ik las uh, meneer Kramer uh, junior uh, lezen in de krant. Oud zeer, had hij het over? Nou, ik denk dat de ik dat... maar door zegt hij. Ik, denk dat hij dat... ik weet niet wie hij ermee bedoelt. Maar, maar uh, dat kan zeker niet wij geweest zijn. Want, want wij zijn over ons schade ingestapt. Ik heb, ik, heb uh, ik heb meneer Kramer uh, senior uh, wethouder gemaakt... die mij drie maanden daarvoor nog had beledigd. En ik heb ook uh, uh, meneer Martijn Hendricks... met wie we dus in, in, uh, in om uh, wethouder gemaakt. Dus, dus wij hebben ons zeker over onze schaduwingstap ja, kans en... gegeven. Zou ik mag even ietsje nog afmaken? We hebben een kans gegeven. Ik heb ook tijd nodig. Ja, ja, ja, ja. Nee, maar je moet, die vraag wil ik toch op antwoord. Dus wij, ik wil het heel belangrijk vaststellen: we hebben het dus, uh, de nieuwe bestuurscultuur is een kans gegeven en je zag het, het, het, het werkte ook. En vervelend genoeg, inderdaad, op een gegeven moment heeft meneer Peter Kramer gezegd... ja, ik, ik voel me niet meer prettig in deze uh, uh, setting. Daar kunnen wij niks aan doen. Dat was zijn beslissing. Maar zijn beslissing, um, tenminste, zo als dat toen bekend gegeven werd... was dat hij niet meer om kon gaan met ambtenaren. Dat heeft dus niet met, uh, met bestuur te maken. Ja, maar Ben, dat heeft hij ons niet eens verteld. Hij er was er een op de ene op de andere dag ging hij weg. Ja, oké. Okay. We <coughs> Wat mij trouwens opvalt in dit, um, in dit stuk... is dat een aantal mensen toch elkaar weer de schuld gaat geven... Dat lees je dit stuk niet goed in. Uh, oh ja, uh, oké. Okay. Nee, uh, slimme opmerking vind ik uh, een heidag. En die komt van uh, meneer Berg. Ja. ja. En, maar ik dacht dat jullie altijd een heidag hadden, altijd. ik heb van... ook altijd een heidag. Dat is zeker. Misschien ja. moeten we er meer hebben. <laughs> maar nee, wat er staat, uh, er waren vier quotes. En ik vind het toch wel interessant om te kijken wat er die vier quotes zijn. Mm -hmm. De VVD en CDA, ik heb gezegd. En we hebben het niet afgestemd. Risa belde ons en we hebben het allemaal. Zelf gedaan. Zelf gezegd. En ik vind het toch opvallend dat de VVD en wij hebben gezegd. Jongens, wat om gaat is, we moeten meer met elkaar praten. En we moeten vooral naar elkaar luisteren. En ik vind het dan heel opvallend dat meneer Kramer junior dan zegt. Met deze mensen valt niet te werken. Nou, daar schrik ik van. Ik weet niet of het mij ermee bedoelt. Ik weet niet of de Raad ermee bedoelt. Deze mensen. Ja, precies, maar wat bedoel je dan? En vooral, uh, dat contrast vind ik heel opmerkelijk. Hmm. Want wij zeggen, we moeten met elkaar praten. En ik hoor van de andere kant uh, daar in de krant staan... Uh, met deze mensen valt niet te werken. Dus neem ik maar een stap terug. Ja, een nieuwe ja. leider in de partij waarschijnlijk. Ja. Nee, ik, ik, we gaan het uh, straks met hem over allerlei zaken hebben. Maar eerst gaan we ja. terug naar het CDA. Ja. Um, nou ja, over die coalitie hebben we het al gehad. Dat uh, was geen coalitie meer op het laatst. Want iedereen begon een beetje zelf uh, stemmen uh, te doen. Um, wat heeft CDA eigenlijk voor elkaar gekregen in de afgelopen raadsperiode? Ja, kijk, ik, uh, ik, dat is een goede vraag. Ik denk uh, een van onze lang gekoesterde wensen was bijvoorbeeld als het gaat om, om uh, uh, sociaal domein, uh, de, de, de, de bijstands-, uh, de, de minima-norm... Uh, op 130% te krijgen. Dat is eindelijk na, na jaren gelukt. Dus, dus wij hebben Zandvoort uh, dus met, de, met, de, met een kleine beurs, met een kleine portemonnee mm -hmm. uh, uh, uh, een groot deel van de het, van het, uh, voorzieningen toegankelijk gemaakt. Hè. Denk aan bijvoorbeeld ouders die hun kinderen niet op een sport kunnen brengen. Nou, dat is nu voor een heel aantal gezinnen wel weer mogelijk geworden. Nou, Dat vind ik een hele belangrijke prestatie. Mm -hmm. Maar jij, ik snap natuurlijk waar jij heen wil. Is er gebouwd? Dat, dat, dat, dat, dat, nou ja, dat bouwen staat in alle ja. programma's. Alleen, ja. en ik kom er straks bij meneer Bergen ja. terug. Ik kom er ook bij u op terug. Ja. Uh, en dan zie ik uh, in het afscheidstukje van uh, meneer Bluis zie ik een aantal dingen. Woningbouw Nieuw Noord, ontwikkeling Watertorenplein... Ja. de Duinwachter, de Reddingsboot... theater, De Krocht. Nou, ja. Dat is ook al een probleem van nou, 2014. Ja. Krocht, ja. Um, Het enige wat echt gebouwd is... is het En Dat is een privé ding. En de Duinwachter is ook een privé ding. En ja. alle andere dingen die nog een beetje in de gemeentehand zitten... daar wordt dus geen schep in de grond gezet. Passagepanden. Hoe lang ligt dat al niet braak? Klopt. Uh, Badhuisplein maar. is aangekocht voor woningbouw. Ja. Zo, nog niks. Nee. Cunidex, ja, dat is een probleem met de ruimte. Ja. Maar daarachter zou je bijvoorbeeld al kunnen gaan scheppen. Ja. Uh, Rukert. Ja. Nou ja... Goed dat je toch. Uh, noemen. Uh, laat ik zeggen, R Rukert, oftewel Heimatshof. Um, daar hebben we uh, uh, wel um, een besluit genomen om daar. Uh, uh, het het, het, het beginbesluit om daar woning te gaan bouwen hebben we wel genomen in deze raadsperiode. Ja. Ja, dus bij de mogen... passagepan ook? Nee, nou ja dat, dat, ja, dat klopt. Dat besluit was al eerder wel genomen. Ja. Uh, uh, in grote lijnen. Maar, maar nu is het inderdaad ook, ook, ook vastgesteld. Uh, de uitgangspunten waar we aan moeten mm -hmm. voldoen. Dat klopt, hè. dus daar, dat hebben we gedaan. Uh, ja, het is iets wat gewoon nu op de agenda stond. Dat, dat hebben wij, niet, wij kunnen dat niet eer, eerder realiseren. Maar ik vind het wel belangrijk te noemen dat dat, dat is, is, is aangenomen. En trouwens, één ding wil ik aan toevoegen. Dat is heel belangrijk, daarvoor zit ik hier. Er valt wat te kiezen in Zandvoort. Want er waren partijen die dus daarvan zeggen... Van, dat moet terug naar de tekentafel, dat kan zo niet, terug, terug naar af. Met het risico dat je het dus om jaren terug in de tijd gooit. En dan heb ik het over tientallen jaren. Mm -hmm. Dus wij hebben gezegd, ja, is het helemaal uh, naar onze wens? Nee, maar wat doen dan constructieve partijen? Zoals het CDA en andere partijen. Die gaan dan kijken, hoe kunnen we het aanpassen? Hoe maken we het werkbaar? Krijgen we helemaal ons zin? Nee, waarschijnlijk niet. Hadden we meer woningen op Heimanshof gewild? Ja, hadden we ook gewild. Maar ja, hier stond de wijk achter. Hier, stond, uh, uh, hier had de wethouder een goed verhaal over waarom het anders moest. En we zeggen dan, weet je wat? Uh, Daar gaan we ook geen vertraging riskeren. Daar gaan, gaan we hiervoor. Mm -hmm. dus, dus dat is wel belangrijk. Een mijlpaal voor Sammels voor woningbouw. Dat het wel is aangenomen. Hetzelfde geldt voor geld daar zijn nu uh, weliswaar na, nadat het plan is aangenomen, uh, is er verder gekeken... en uh, wordt, er nu, wordt er nu gesproken over honderd nieuwe woningen. Dat, was, dat, was, dat is ook mede te danken aan het feit dat, dat dat plan niet is teruggestuurd naar de tekentafel... maar dat wij hebben gezegd, helaas moest dat met partijen buiten de coalitie... moesten we de meerheid vinden om dat toch aan te nemen... want wij zagen, als dat niet doorgaat, dan, dan werpt dat jaren weer tientallen jaren terug in, in, de, in de tijd... Dat ze, en hoe... dat ze wel mij ophalen. Is, is er dat er gebouwd deze periode daar? Nee, dat is niet zo. Maar, hebben we de, hebben we de... maar wanneer is de verwachting dat er dan wel gebouwd gaat worden? Want nou, ik heb uh... een wethouder horen zeggen over het hotel... Ja. 2028 uh, uh, staat dat daar zo. Ja. Ja. Dan, zou je de, dan zouden de politieke partijen ook kunnen zeggen... Ja. Uh, um, Heijmanshof, uh, passagepanden, dan gaat de schep in de grond. Maar dat heb ik nog niet gehoord. Nee, maar kijk, we hebben uh, in Den Haag gezien... Uh, je moet geen beloftes maken die je waar kan maken. Dus als je nu een datum gaat noemen... dan, dan, dan, dan ga je doen wat oude politiek altijd doet. En dat is uh, dingen beloven die, die je niet, waarvan je niet weet of het waar mm -hmm. kan maken. Dus dat doen we niet. Wij, wij zijn van het eerlijke verhaal. Uh, wat kan? Uh, uh, wat is er mogelijk? En, en wij vertellen er natuurlijk ook wel bij. Wij willen dat dat uh, natuurlijk hoog op de, op de prioriteitslijst komt... en snel wordt uitgevoerd... Maar ja, als jij mij vraagt, kan ik beloven dat er 2028 daar woningen staan? Nee, dat kan ik niet beloven, maar ik ga er wel voor vechten. Oké, okay, nou dan houden we dat nog even, ja. uh, houden we dat nog even ja. aan. Ja. Dus je mag me wel ja. aanspreken op, heb ik er genoeg bovenop gezegd? Nou, ik, ik, ik kom er zo nog even op terug, want ik heb het, uh, het is namelijk punt 1 in jullie per, uh, uh, programma. Maar ik wil eerst nog even terug naar uh, uh, je, bijvoorbeeld uh, je folder. Praat mee, stem mee, bouw mee. Dat is een mooie slogan, maar wat kan ik ermee? Nou, is, uh, waar, kun je, waar kun je ermee? Uh, sowieso uh, is dat leuke lecturen. Uh, maar wat kun je ermee? Je kan wel in, in één oogopslag zien waar wij voor staan. En, uh, en, en, en praat mee is vooral een hele belangrijke. Want het is niet zo dat, dat, dat wij als raadsleden uh, het maar besluiten. Zoals vaak wordt gedacht. Nee, wij zijn een continu overleg met mensen. En we zijn ook heel erg aangewezen op input. Dat, dat, is, dat vind ik niet zo zichtbaar van het CDA. Dat, ja, dat, vind ik, dat vind ik jammer om te horen. Want, want en wanneer even... praat u dan met, met, met mensen? Ja, dat zijn verschillende gelegenheden. Dat zijn ja, volgende in, in... week? Vol, ja, volgende, volgende week ook. Volgende week ook, inderdaad. Dankjewel. Voor, we hebben een politiek café inderdaad, ja. georganiseerd. Maar uh, dat, dat lijkt nu zo alsof dat uh, altijd verwijt aan partijen... dat het misschien rond de verkiezingen is. Maar dat, dat, dat wil ik toch van me werpen. Wij zijn altijd uh, op, op inloopavonden, op informatieavonden... en daar halen wij als raadsleden onze informatie uh, op. Gewoon vier jaar lang... Uh, ja, heb, heb ik daar mijn CDA-hesje aan? Nee. Uh, als je zegt dat moet je vaak doen, nou, dan ga ik het doen, uh, want dan ben ik misschien wat zichtbaarder. Maar ik, ik, we zijn er al. Altijd... Uh, uh, de politiek in, in Zandvoort voor is natuurlijk geen 17.000 man, maar dat beperkt je ja. toch een mannetje of duizend die echt in die programma's gaan zitten en gaan zitten kijken. Helaas, uh, wat, wat die missen is, um, wat die zien, ja. is dat iedereen een week van tevoren bij Albert Heijn en bij de FOMA staat. En een enkele partij die, die is dan wel vier jaar de boer op... maar de meeste partijen zijn niet zichtbaar gedurende de vier jaar. En dat is een beetje een, een dingetje wat besproken wordt. Maar ja, goed, hij ja, is ja, um, duidelijk. In een stukje in de Zandse krant zegt u... een veilige, leefbare omgeving in alle wijken. Ja. Daar valt nog het nodige te halen. Zeker, ja. Wat ja. valt daar te halen? Ja, veiligheid is... Uh, uh, daar heb ik toch even over mijn eigen buurten. Ik woon zelf in de Vagenaardstraat in Noord... En uh, um, om mij heen is wel uh, uh, uh, heel veel uh, aan de hand. En dan heb ik het over uh, uh, drugshandel. Dan heb ik het over, over, over, over jongerenbendes En, en o, o, o, o, mm -hmm. over, ook over incidenten met, met, met mensen die, uh, die psychische problemen <kwijnt> hebben. Uh, dus dat zijn allemaal dingen dat, dat is heel zorgelijk. Uh, uh, en, en op een of andere manier krijgen we daar geen grip op uh, tot dusver. Want, want, want uh, dat is iets wat ook al jaren speelt. En wat wij toch toch willen, willen zien is de, dat de gemeente daar meer tijd, geld en mankrachten in investeert om daar uh, in de wijk te zijn. Dan heb ik het over inderdaad meer, meer, meer blauw op straat. Dus ook, ook, ook, ook meer, meer politie aanwezigheid daar. Maar ook, ook de handhaving moet er vaak kijken. En misschien nog één ding wat, wat vaak vergeten wordt. Mijn collega uh, Ivo Bos, die zit is, uh, is hier ook, die zegt terecht... Uh, uh, het, uh, leefbaarheid is ook een belangrijk factor bij, bij die veiligheid. Want, want kijk, als het ergens een rommeltje is... Dan, dan, dan, dan uh, uh, laat ik zo zeggen, als, als één papiertje op straat ligt dan, uh, of, of, of, of, of, of, een, of een oude bank. Mensen zitten er wat naast. Maar, maar optische rommeligheid, dat, dat, dat nodigt ook uit voor, voor uh, uh, uh, sowieso je wijk te laten verslonsen. Dus als wij nou als we beginnen ook met gewoon de wijk schoon, netjes en opgeruimd te houden. Dan, dan is er. Ik zeg niet dat daarmee ook meteen uh, uh, incidenten en zo kunnen worden voorkomen. Maar. Um, het doet wel met, het beleving, met de beleving van je wijk uh, als het er netjes bij staat. En als, en als je ziet, hé, hey, er rijdt handhaving. Dus als, als hier wat gebeurt om de hoek, ren ik eventjes om de hoek. En dan uh, pak ik even die hierop erbij. U heeft het over meer blauw op straat. Dan is ja. het eerste antwoord van uh, degene die dat in zijn portefeuille hebt. En dat is toevallig de burgemeester. Ja. Uh, die capaciteit hebben we niet. Ja. Nou ja, dat vind ik een heel makkelijk antwoord. En, uh, nou, dat is ongeveer al acht jaar aan de gang. Die capaciteit ja. is dus bij de ja. vorige raadsperiode... Ja. Is, is dit ook al te sprake gekomen. Ja. Meer blauw op straat. Ja. Um, Het is trouwens wel, voor alle duidelijkheid, Ben... er is wel meer, meer capaciteit bijgekomen. Het is niet zo dat er niks gebeurt. In de zomer? Nee, niet alleen van de zomer. Nee, nee, nee dat is niet waar. Want, want een van onze ergernis is nou juist... Dat, dat er meer capaciteit is bijgekomen. Maar wat we zagen... Is dan werd het ineens in, in, in de winter werden ineens, ineens handhavers ingezet... om een in, in wijken te controleren over, over parkeren. Ja, dat, dat bedoelden we niet. wij bedoelen juist uh, uh, uh, uh, piekmomenten terecht in de zomer. Maar uh, je hebt, ik, heb, ik heb er niks aan om om, om, om half, tien uur... S avonds nog, nog, nog, nog een handhaver uh, uh, te laten kijken... of de auto's wel niet parkeer, goed parkeerd staan. Nee, die maar wel we of, het, of het rommelig is op straat. Hè? Dat u, wel. Wat u zelf ja, aanhaalt, jeugdbenders, wel. drugshandel... Dat wel. En, nou, en ik denk zeker dat, dat als daar ook in de zomermaanden... Hè, als er mm -hmm. nog, nog lang een licht buiten is... als daar inderdaad de handhaven nog een keer extra door de wijk loopt... ja, dan dat, dat, dat, dat, dat gebeurt er wat. Ja. We moeten door, want we ja. moeten nou wonen. Yes. En daar heeft u het al uh, een beetje over gehad. Um, 65 woningen op het terrein van Ruckert staat er in uw programma. Maar er was toch 50 afgesproken? Uh, ja, dus hebben we iets mee bijgekregen, toch? Ja. En dat ja over wanneer hebben we het, we het niet hebben, maar goed. Ja. Daar is wat meer. U uh, haalt ook aan de herontwikkeling Maria School Passageplan de Rukkert. Ja. En daar hebben we het al over gehad. Geen schop in de grond. Maar wat ik ook opvallend vond is senior en doorstromen in een knarrenhof. Ja. Dat zal je dan eerst moeten bouwen. Dat klopt. Ook daar we trouwens een een, een, een, uh, een uh, motie over gesteund uh, uh, bij de begroting. Ik denk dat het twee jaar geleden was al. En uh, uh, dat uh, uh, dat wordt dus ook meegenomen in plannen. Ik ben wel benieuwd inderdaad van hoe en waar concreet. Ik geef er wel nog vertrouwen aan het college dat dat nog uitgewerkt wordt. Maar ik ben het met je eens, dat moet er wel bovenop zitten. Want volgens mij is het ook alweer twee jaar geleden... dat we dat met de begroting hebben aangenomen met de motie. Ja. Maar uh, ik, heb even, nog, ik heb nog een... een, ik heb nog een nog even Eén keer, je, je zei het weer, Ja Weer geen schop in de grond. Nee, maar nogmaals, we hebben wel het beginbesluit genomen heeft. Dat, dat, dat is correct. Er is morgen niet de schop in de grond. Dat is nou ja, maar wat, ja. um, wat de Zandvoorten ziet, of eigenlijk niet ziet... Ja. is dat al die, die terreinen gewoon braak blijven liggen. En natuurlijk heb je met stikstof en andere dingen te maken. Maar nou, uh, de, de, de Zandvoorten ziet, passagepanden zijn er niet... Badtersplein is er niet. Nee. En, maar daar hebben we het al over gehad. Ja. Uh, de besluiten zijn er. Ja. Dus nu maar afwachten wat er uh, nou, uh, verder ik, gaat gebeuren. Weet, ik, ben, ik, ben zelf, je weet, ik ben zelf advocaat. Ik ben, uh, bij mij is, is, is, is een zaak uh, van doorlooptijd... Uh, van het zak, zak, zak Dus ja, ik, ja. Ik, ik, ik hou ook van, uh, we moeten door... en ik wil resultaten zien, snel. Ja, en in de politiek, ik moest ook aan winnen. Daar, uh, daar zie je gewoon uh, dingen duren en duren en duren. Ja. En ik word zelfs een beetje beroepsgedeformeerd. Maar ik ga, ik, ik ga ook al aan jou uitleggen. <laughs> ja, zo gaat <laughs> het nu eenmaal. Nee, maar, <laughs> ja, natuurlijk. Nee, ja, ik, ik zat hier ook, toen ik, twaalf jaar, ik zit al twaalf jaar geleden... ben ik hier actief, hè. Toen dacht ik ook van, kom op jongens, dat, dat, dat moet sneller. Ja, eh, ik zie nu ook helaas dat processen... Eh, daar, daar moeten eh, plantoetsen, eh, rekenkundigen, architecten... Eh, ja, en, inspraak, okay, ja. inspraak hè, dat gaat ook heel veel tijd kosten. Hè, inspraak verwerken. Ik oh, wil de, het niet goed da, daar kunnen we het ook nog wel even over hebben, over inspraak. Ja, maar ja. ik wil door naar verkeers- en bereikbaarheid. Ja. Ja, Samen met een platform Toegankelijk Zandvoort... werken aan een toegankelijk dorp. En strand, roelstoelvriendelijk, openbaar ruimte en routes... Um, over dat toegankelijk zandwoord, Daar wordt al jaren over gesproken. Ja. Er is een, een, een, een, een, een... bewoner van Nieuw uh, Unicum. Die struikelt iedere keer over, dat, uh, over het pad naar, uh, naar Zandvoort toe. Um, als je de grote krochters bekijkt. Daar durf je met je rolstoel niet eens uh, overheen te gaan. Um, wanneer komt daar dan eens een daadkracht? Want ja. we praten er al heel lang over. Ja... Uh... De heel terecht. Ik zit ook in die, in die, in die Facebookgroep, het uh, to toegankelijk Zandvoort... waar er hmm. even meldingen worden gedaan. En dat is heel, heel hulpzaam, want je ziet ook niet alles. Hè. Uh, uh, zeker niet als je zelf geen beperking hebt. Dan, dan, uh, je, nee, je, je, klopt. Eigenlijk moet je zelf eens een keer in een rolstoel gaan zitten... om te kijken wat het is. Want dat, dan zie je pas... Wat heeft het college gedaan? Heeft het college gedaan, ja. ja. En, uh, maar ja, dat was een leuke middag, een le leuke fotoshoot. En wat is er van terecht terechtgekomen? Ja, ik, ik zie het niet. Nee, nee. nee dat, dat vind ik ook uh, uh, uh, betreurend. Dus daar gaat u nog wat aan doen? Zeker, nou ja, zeker steken, steken nog. Waar kijk, ook dit is weer zo'n verhaal: van ja, uh, uh, uh, dat duurt, helemaal uh, uh, eens. Ik weet dat, er, kijk, we hebben er wel eens vragen over gesteld. Uh, uh, hoe zit dat dan? En uh, dan krijgen we een antwoord: bijvoorbeeld, nou ja, dan er dan, uh, zit sowieso uh, in, in ons uh, onderhoudsprogramma uh, mm -hmm. de, de, de, de weg uh, uh, onderhouden. En, en dan wordt het meegenomen. En, en inderdaad, niet alles kan tegelijk. Ik zie wel dat er aan gewerkt wordt, trouwens. Ik moet wel zeggen, dat wordt wel. Bijvoorbeeld, uh, we hebben het niet alleen over, over, over losse tegels... maar ook handhavers die bijvoorbeeld, als die auto's in de weg staan... of, of, of mensen zetten vuil op straat of, of, of zetten dingen in de weg... dan wordt dat wel meteen opgepakt. Dus dat is weer naar de leefbare wijk terug. Ja. Dat heeft niet zoveel met het verkeer en bereikbaarheid te maken. Nee, ja, maar wel met toegankelijkheid. Met wel met toegankelijkheid, ben ik ook met je eens. Um, Ondergronds parkeergarage, die vond ik ook wel grappig. Ja. Want in 2024 hebben jullie een raadsvoorstel, uh, initiatief raadsvoorstel genomen. Ja, dat klopt. Um, Zit daar een schot in? Of? Nou, dat is ook een beetje een frustratie eerlijk gezegd. Uh, uh, wij hadden daar al belofte gehad. Het is, het is trouwens afgeswakt. Want wij hebben echt uh, een raadsvoorstel ingediend ja. als CDA. Wij willen dat daar... Een, een, het moet een apart project worden. Een apart project. Daar komt de ondergronds parkeergarage. Want wij kijken naar de toekomst. Wij kijken... We zien meer toerisme. Uh, hmm. En meer, meer dagjes ook. Dus er moet iets komen. Nou, Het is omdat een aantal raadpartijen dat een beetje te ver vonden gaan... meteen een nieuw project is het afgezwakt na een onderzoek. Nou, jammer, maar goed, dat was de meerderheid voor een project... was niet te vinden, helaas. Maar dan is dat de vraag van... ons was toen toegezegd dat het binnen... volgens mij was dat het einde van het kwartaal daarop... een quickscan rapport zou komen. Hebben jullie dat nog niet gezien, zeker? Nee, niet gezien. Uh, het verhaal van het college daarover is... Uh, uh, uh, ja, wij zijn natuurlijk ook uh, in, een, in een versnelling gekomen... met het ontwikkeling En uh, uh, dat haalt voorrang en dat, daar hebben we ook wel begrip voor. Hè? Want er gebeurt natuurlijk ook heel veel. Hè? Het casino is verworven, mm -hmm. uh, uh, hotelontwikkeling... Uh, woningen wordt er nu over gesproken. Uh, en daarin zou dat worden meegenomen. Maar ik vind het toch wel jammer. Ik had toch wel graag willen zien. Kijk, die quickscan is een quickscan. Ik, ben, ik vind wel, we moeten niet onnodig geld uitgeven... aan allerlei dure rapporten. Dus als dat wordt meegenomen in het ontwikkeling ja. prima... Maar daar is wat je net. Je zegt net zelf, 2028 moet het eens een keer gaan beginnen daar. Ja, ik, ik, ik wil toch wel voor die tijd weten wat Of het, die garage eronder komt. Met, ja, met mijn garage zit. Maar het ja. wordt wel een hele brede garage. Tot aan Dirk van der Broek ja. was ik. Dus dat is, dat is nogal wat. Nou ja, is nog uh, we moeten door. Ja. En ik wil het niet even over die knooppunten hebben in de regio, die jullie on ontsluiten willen. Um, die zijn niet op te lossen, Want Bloemendaal blijft Bloemendaal. En Heemsterra Hout blijft, Heemsterra Hout. Dus daar kunnen we kort over praten. Maar wat ik wel interessant vind. Ja. Um, Onsluiting Noord. Ja, ja. Die is leuk, hè? Die, die is aangenomen. Ja. Er wordt ook een onderzoek. Zeker, ja. Maar dat is wel een hele belangrijke, Win. Want... Maar die komt ook al, uh, al uh, drie, vier raadsperiodes voor. Ja, maar nu... En dat heet een... de Heijmans weg heette het toen. Ja. En nu gaan we achter het langs. Ja. Maar jij Door ook... Natura 2000 gebied. Ja. Maar jij bent, uh, zit er bovenop... En jij, en jij weet dat er veel over gesproken is... maar er is nog nooit een besluit over genomen. Nee. En wij hebben nu een motie erover aangenomen... van, oké, okay, het is nu echt aan de tijd... dat het ook echt serieus wordt onderzocht. Maar, uh, dat, is, dat is de Heijmanweg ook onderzocht. En toen kwamen ze al gauw achter dat het niet kon. Ja, uh, ja dat... Dat, nou ja, ook dat, of dat goed is onderzocht, daar is, is, is inderdaad na, naar gekeken. Maar, maar ik heb het hier toch met de Oonsmotie over iets ander onderzoek. Uh, dat, dat nou, Waarbij wij echt wel verwachten, is dat je ook met de provincie wordt gesproken. Dus, dus, dus juist om te kijken, hè, de, uh, het is ook geen, geen luxe. Uh, er komen honderden woningen Nee, het, dat is, dat is al, al, al jaren geen luxe. Nee, nee. Maar... Want er wordt de wet al steeds gebouwd. Uh, ja. uh, Oud-Noord, nu heb je ineens ook Nieuw-Noord... Ja. En ja. er, kom, er komen nog 500 woningen bij, geloof ik. Nou, wel meer, hè? Als je helemaal ja, zo meetelt, dus, ook Noord. En die moet allemaal over de kost verloren naar, naar Haarlem toe. Klopt, klopt. We gaan eerst de muziek hier ja. doen. Ja, Maar ja, ja, een damesmuziek. Grace ja. Jones met La Vie en oh, Die is, is ook, ook leuk. leuk. Dat is mijn favoriet. Zandvoort elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. FM, FM, FM. Tijdens de muziek hebben we nog even wat ja. bijgepraat over toiletten die er, die er niet genoeg zijn in Zandvoort en er wel zouden moeten komen. En meneer Stefan knikt. Want die moeten er ook komen. We gaan een beetje heen en weer springen, want u heeft 12 punten en ik heb nog 15 minuten. Dus uh, ik wil een beetje heen en weer. Um, Onderwijs en sport. Sport stimuleren en bewegen. Um, mooi, maar sportservice waar de gemeente Zandvoort gebruik van maakt... heeft wel, wel acht uur in de week. Ja, ja. Moet daar niet wat meer bij dan? Want bijvoorbeeld over veilig sporten... ik heb een uh, gesprek gehad met die jongen. Hij zegt, maar ik heb maar acht uur. Ja. Ja. Nee, Als je het wil stimuleren, zou je daar ook in moeten investeren. Nou, dat heb je helemaal gelijk. Uh... We hebben het in de eerste, eerste set al even gehad over de, de, de, de, mini, de, de minimaregelingen. Mm -hmm. Dat die in de 130% is gegaan. Dus over, over sport gesproken en cultuur overigens ook. Hebben we daar in ieder geval uh, geïnvesteerd dat het, uh, dat het ook, ook, ook voor, voor huishoudens... die dus, uh, ja, dat niet in de, in de portemonnee hebben, uh, ook, ook gebruik kunnen maken van, van uh, sport. Uh, uh, uh, en, uh, nou, ik zeg maar wat zwemmen bijvoorbeeld. Of, of, ja, maar of, of, of, dat is, dat is... Mooi, daar hebben we het al in, in het begin over ja. gehad, over die uh, verhoging. En dat mensen kunnen sporten uh, ja. dankzij uh, dat besluit dat het uh, ook een beetje een PvdA-dingetje geweest natuurlijk. maar nou, uh, um, het is ook nog steeds sociaal. Ja, ja, CDA, de, samenwerking. de samenwerking. Maar structurele steun aan verenigingen, en daarom kom ik op die acht ja. uur. Als je de verenigingen structureel wil steunen, zal je daar veel meer uren in moeten investeren. Nee. Nee. En daar uh, zijn we ook bereid om dat, om dat te mogelijk te, te, okay. te maken. Zeker, daar sta ik ook. helemaal achter. Ook een, ook een aardige, vind ik, sport verbinden met het sociaal domein. He, Dan komen we weer op die coaches ja. en meer tijd. Ja. Um, Duintjesveld verder ontwikkelen. Nou, Papendaal zee is wel een ding wat al twintig ja. jaar oud is. Ja, ja, ja, ja. Nee, in, in de coronatijd hebben wij interviews gehouden uh, bij die verkiezingen. En toen zei een wethouder bovenop een duin... volgend jaar gaat hier de schep in de grond voor een tennishal. Daar praten we al twintig jaar over. Hoe, ja. hoe wil je dat dan verder ontwikkelen? Ja, ja, ja, ja. de bal ligt nu bij mij, denk ik. Nee, nee. Nou, de bal, ligt bij de, de bal ligt bij de politiek. Nee, de bal ligt bij de, de politiek inderdaad. Nee, uh... Er wordt nu in rechtszaak gevoerd met de eigenaar ja. van uh, aanliggend uh, stukje het. grond. Ik lees het. Kijk, daar, het, het, het, daar de, uh, zijn we ook een beetje bezorgd over hoe dat, hoe, hoe dat is gegaan. Uh, want, want het leek er even op dat daar wel een ontwikkeling plaatsvond. Overigens, uh, uh, uh, het verhaal wat wij hebben gehoord is dat daar naast de tennishal dus ook uh, padel zou worden toegevoegd. Nou, dat heeft dan weer tot discussie geleid... Uh, tussen tuss betrokken partijen... die dat, die dat zouden gaan uh, uitvoeren. Ja, ja. En, ja, daar is een rechtszaak over gevoerd, zoals je terecht zegt. Maar uh, uh, ja, volgens mij... Uh, nee, nee, volgens mij is het zo. Uh, partijen zijn nu weer... Uh, eigenlijk, uh, op last van de rechter ook een beetje... weer aan tafel. Uh, kijk, wij gaan als zandvoort niet zelf... een tennishal bouwen. We zijn natuurlijk ook aangewezen... op, op partijen die dat, die dat uitvoeren. We, we, we, wij zijn wel bereid om daar geld in te steken... In 2004, ongeveer, was er een privépersoon... die een hele mooie tennishal wilde neerzetten op het ja. eerste hockeyveld. Ja. En uh, toen kwam er een ambtenaar van... ja, dat kunnen we niet doen, want het is nog niet afgeschreven. Ja. Dus dat bedoel ik nou met ja. wanneer komt er nou eens wat. Ja. Maar goed, ja. u heeft vinger aan de pols. Zeker, daar zit er bovenop. Ja. U zit er bovenop. Uh, waar kunnen we het nou nog meer over hebben? Over toerisme, strand en dorp. Ja. Oh. Dat is nummertje 6. Ja. Um, ik, ik was een beetje een copy-paste verhaal van de, de vorige uh, verkiezingsprogramma. Uh, nou ja. En ik haal, ik haal twee dingen aan. Uh, uit uw programma, dorpcentrum. Daarnaast verdient ons dorpcentrum een extra impuls. Vooral de openbare ruimte, waarbij verbinding en inrichting van kerkplein, gasthuisplein, raadhuisplein yes. extra aandacht verbieden. Ja. Vier jaar geleden heeft u uw handtekening uh, onder een programma gezet. Onze badplaats verdient een aantrekkelijk winkel- en uitgaansgebied. Ja, ja. Zowel voor inwoners als bezoekers. Met name de uitstraling Kerkstraat, Kerkplein, Raadhuisplein, Gasthuisplein, Grote Krocht. Ja. Daar is dus helemaal niets van terechtgekomen. Nee, Behalve hebben... de antisliplaag op het kerkplein. <laughs> de antisliplaag, ja. Nou. Nou, we hebben uh, uh, halverwege deze raadsperiode uh, de, de, de pleidenstudie uh, uh, op ons bordje gehad uh, als raad. Dat is geen Kerkstraat, Haldestraat, uh, dat is het Raad Plein. Nee, dat klopt, dat klopt. Maar uh, de, in dat kader is er wel over nagedacht... over, over de functie van, van die straten en, en, en, en, en, en over, over de verbinding. Want daar heeft het natuurlijk wel mee te maken. Hè? Kijk, de Pleinenstudie is... is, is men denkt dat het alleen maar gaat over, over... waar kunnen we een leuk feestje organiseren. Maar ja, de dat Pleinenstudie is teruggestuurd naar de tekentafel. Ja, tot onze frustratie inderdaad. Kijk, wij, wij, wij... Maar dan kan je toch alvast met een Haldestraat beginnen... of alvast met, met een grote krocht. Nou, dat hebben we bij de In de Haldestraat... Is onlangs een ongeluk gebeurd met een fiets? Ja. Dat heeft geleid tot een gebroken schouder. Dat hebben wij dus ook gezegd. Als het planet natuurlijk nu terug is, dan moet er dus iets anders gebeuren. Ja, dan gaan we, gaan, we niet, gaan we er niet op wachten. Maar we moeten inderdaad die gevaarlijke stoepen, dat moeten we nu. Dat, dat hebben wij dus toen ook, ook, ook aangegeven. We hebben net even gehad over toegankelijkheid, toegankelijk sand mm -hmm. en, en, en losliggende tegels. Nou, dan geldt hier hetzelfde verhaal. <kwijnt> uh, uh, en wij krijgen dan teruggekoppeld dat, dat het uh, uh, meerjarenonderhoudsplan uh, uh, uh, uh, uh, wordt daar meegenomen. Ja, uh, ik denk inderdaad, je hebt helemaal gelijk, daar gaan we ook niet omheen draaien. Uh, uh, als er iets uh, uh, gevaarlijk is, moet dat meteen worden opgelost. Dan ga ik is, is, is de raad dan niet bij machten om gewoon te zeggen met, uh, met de hele raad van nu gaan we de halde stad doen of nu gaan we de grote Kroch doen? Zeker wel, zeker wel. Er uh, uh, is ook een paar keer gezegd... Hè? Wij, wij, wij hebben er ook, ook uh, uh, uh, dat, dat juist uh, uh, gevraagd. Uh, uiteindelijk uh, is, is politiek alweer compromis... en een meerderheid van de partijen vond op dat moment... Uh, uh, dat, er weer, uh, dat er eerst een onderzoek nodig was... om um, duidelijk te maken, halte straat... was bijvoorbeeld uh, uh, de, de vraag... Uh, uh, uh, hoe zien de, de ondernemers in die straat dat? Hè? Uh, als je het bijvoorbeeld mm -hmm. hebt over, over gedeeltelijke afsluiting... of over, overheenrichting, over, over Ja, er zijn de meningen heel verdeeld in, in, in alleen al hele haltestraat. Dan denk ik dat de raad een keer het poot stijf moet houden... en zeggen ondernemers, allemaal leuk en aardig. Jullie krijgen gewoon een nieuwe straat. Daar moet je blij mee zijn. Maar je gaat dus wel een half jaar dicht of drie maanden dicht. Ja, alleen... Als je het niet afsluit, krijg je het nooit voor elkaar. Nee. Nee, enerzijds wel. Anderzijds, ik zit er niet uh, om, om, om, om, om, om uh, mijn punt te maken. Ik zit daar juist nee. voor om in nemen in Haltstraat. Hè? Ja, ja. En als ik daar twee, uh, uh, ja, twee hele duidelijke verhalen krijg... die tegenover kon staan en die ongeveer even, even zwaar gedragen worden... Ja, dan is het gewoon een dilemma. En dan uh, inderdaad moeten wij daar misschien een knoop door hakken. Dan zal de raad daar een knoop door moeten klopt, hakken. Klopt, klopt. En, dat is, uh, en als het ook in je partijprogramma staat... Ja, en dus deze is het is deze helaas niet gelukt. We hebben daar niet de handen voor nee. gaan, kunnen krijgen. We hebben ons er wel hard voor gemaakt. We hebben er helaas geen meerheid voor kunnen vinden. Nee, ja. Helaas. Uh, u haalt zelfs de studie al aan. En daar, ja. daar moet ik ook een beetje om lachen. Ja. Want dat ja. lijkt een beetje een tweede krocht te worden. Want in 2017 is er al een plan ingediend. Alleen over het Raadhuisplein. Ja. En we zijn nu negen jaar verder. Ja. ja. Nul. Nul, ja. Dat is toch hetzelfde? Ja, dat is heel triest. Ja, ja dat is, dat is, dat is, is nou ja, uw kort zou ik het niet noemen trouwens hoor. Nou, in, in, in, in, in uw in uw partijprogramma van 2014 ja. staat dat de krocht verbouwd gaat worden. Ja. Nou, het is gelukt. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Het is gelukt, bedhouder ja. proost zou ik zeggen. Oh, sorry, kom nee, goed, weer, uh, dat, dat valt ook op uh, bij een aantal mensen. De, dit soort dingen, dat blijft maar doorsukkelen. Ja, dus dan is er een aardig, aardig plan voor een plein. Dan wordt dat uh, afgeschoten. Dan moet er een plein studie gemaakt worden. En zo gaan ja. we maar door en door. Maar dit is een beetje het idee is dat ja, er geen knopen doorgehakt worden. Nee, en dat is precies, uh, da ik ga het nog een keer zeggen, de kracht van herhaling. Uh, dit is nou, hier heeft, hier heeft Zandvoort wat te kiezen. Want, want, want, want in de, je zegt helemaal terecht... De, de plannen, er wordt over gepraat... en gepraat, en gepraat... Uh, decennia uh, uh, achter elkaar... en er gebeurt niks. En nu en dan, wel? En dat is allemaal wat te kiezen. Want, want, want wij maken dan een keuze... Uh, en er zijn nog, nog een aantal andere partijen... die zeggen dan, oké, okay, heb ik dan nu 100% wat ik wil? Nee. Uh, althans waar, waar mijn, mijn achterban voor staat, nee. Maar uh, uh, moet er wat gebeuren, ja? En dan, en, en dan maken we een compromis. Ja, okay, we hebben nou. het plein gedaan. Hè? Dat hebben we gedaan ja, ja. met Heijmanshof. Uh, uh, uh, en ook trouwens ook de kocht om het om te, uh, te noemen. Want daar was, was aan het begin van de raadsperiode... nog helemaal niet zeker dat het door zou gaan. Want er waren partijen bereid om dat af te schieten... en, en, en de kocht te laten sterven. Hè? Dat klopt. Ja. Dat klopt. En, en daar valt wat te kiezen. Dus je moet kijken, de dus moet je kiezen moet kijken... welke partijen gaan als het moeilijk wordt... Uh, uh, uh, zetten, ze, zetten ze de koppen bij elkaar en gaan ze knopen doorhakken. En welke partijen sturen alleen maar plannen terug naar de tekentafel. En gooi daarmee eigenlijk alles... dat lijstje wat jij nu opnoemt, plein en studie... Ja. Dat is in de afgelopen jaren telkens door, door partijen. Dat is toch weer een beetje de, nou, uh, naar andere partijen wijzen wat u nu doet. Nou, uh, je, ik denk dat jij, jij, jij me niet kan betrappen op één uh, onderwerp... waar ik heb gezegd dat moet terug naar de tekentafel. Ik heb bij elk mm -hmm. onderwerp waar moeilijk werd gezegd... hoe gaan we het oplossen? Jij kan me niet op één, één onderwerp betrappen waar ik heb gezegd... dit gaat terug naar de tekentafel. Nou, dan gaan we nog even zoeken. Ja. Maar goed, uh, we gaan bijna afsluiten, want we moeten muziekje doen. En we gaan ook nog maar met uh, Hans Rijmers praten over jazz. Uh, bestuurlijke samenwerking, bent u tevreden? Uh, tevreden. Wij hebben het een, een, uh, een goede kans gegeven. Uh, uh, uh, we zijn om onze schaduw heen gestapt. En ik denk dat we een heel mooi begin hebben gemaakt. Uh, als je bestuurlijk samenwerking bedoel je eigenlijk... Uh, dat bedoel je, uh, HLM bijvoorbeeld. Ja, oh, de Haarlem bedoel je inderdaad. College Raad. College Raad, ja. Um, Collegeeraad. Collegeeraad, uh, ja uh, denk ik wel. Uh, uh, raad onderling over het algemeen ook. Uh, uh, ...bestuurlijke samenwerking... Uh, ...als je bedoelt... Uh, nee, ...nee, dat is de samenwerking bedoel jij... Uh, ...maar dat, dat is anders inderdaad. Nee, uh, nee, uh, ik, ik Dienstverlening uh, verbeteren en daar waar nodig... ...meer investeren in kennis en betrokkenheid... ...voor zandvoort Zaken. zaak. Ja, dat staat in uw programma. Nee, precies. Ik twijfel even over welk onderdeel je het had inderdaad. Nee, nee dan hebben we het inderdaad over hetzelfde... Uh, ik denk dat de, de, de, de, de, de ambtenarij dichter bij de uh, Zandvoorten moet komen te staan. Heel concreet, je kon vroeger uh, bijvoorbeeld als je een, een, een vergunning moest aanvragen... dan wist je met wie je te maken had. Uh, uh, het was geen oude jongenskentenboot, maar de lijnen waren korter. Dat, dat is nu lastiger. Je komt in een wachtlijn. Ambtenaren terug naar Zandvoort? Voor een deel wel, misschien. Okay. En uh, dat heeft wel vooral te maken met onderwerpen die je hier, uh, uh, ja, ja, de ruimtelijke onderwerpen. Stand voor de zaak. Ja, wat gewoon nodig is dat iemand weet uh, hoe uh, waar, waar hij het over heeft. In die zin dat hij dat hij ziet. Hij, hij ziet inderdaad uh, uh, wat aan de hand is. En het is soms anders. Dat is soms achter je bureau niet meer. Ja, ja, ja. zolang je met, uh, met goed bedoelde ambtenaren uithalen, maar als zijn mensen die ook keihard werken. Nee, we werken als, ja. als je niet weet waar de hand staat, is dus kan je er niet over praten. Dat, maar dat is het probleem. Kijk, iedereen werkt heel hard en het is helemaal geen naar geen ambtenaren. Nee. Het, is gewoon, het is gewoon de realiteit dat Kijk, nogmaals terug, hè. Ik, ik, ik moet ook wel eens soms op, op pad om te kijken bij mm -hmm. een cliënt. Van hoe zit dat nou precies daar? Anders kan ik, kan ik er niks over zeggen. Nee. Nou, ja, zorg jij dat ook voor de ambtenaren? Ja. Oké, okay, nou uh, tot slot, en dat vond ik, dat vond ik ook wel een goede. en die lees ik ook bij, uh, ja. bij Jong Zandvoort. Twaalf onderwerpen doen nooit volledig recht aan een visie. Uh, we moeten het samen doen. Dat is een ja. mooie disclaimer. Ja, disclaimer. Het is een mooie... Uh, uh, uh, Als ja. wij het niet voor elkaar krijgen... dan kan dat ook niet met die anderen. Nee, maar dat is ook echt zo. Wij moeten het met z'n allen doen. En dat zie je. je, hebt, je hebt, voor alles heb je een meerderheid nodig. En niemand zit er, uh, niemand <kwijls> heeft het uh, even, woord even te zeggen. En dat is me goed ook. Want, want zo, zo zie je ook, mm. ook, ook, ook democratie. Hè. Dat is democratie aan het werk. En ik... Ik omarm dat statement ook van mijn collega. Ik heb nog twee afsluitende vragen aan u. Zijn er bij de coalitievorming partijen die u uitsluit? Ik sluit uh, niemand uit. Um, uh, ik moet wel zeggen, we kijken wel heel kritisch naar... Uh, uh, zonder terug te kijken naar het verleden... moeten we wel leren van de, de, de ervaringen van de afgelopen raadsperiode. Okay. En ik wil wel weten met wie ik aan tafel zit. Okay. Zit ik met de heer Bram Berg meteen aan tafel... Of, of met meneer Jerry Kramer? Dat wil ik wel weten. Nou, dat is de, de coalitie. Een ja. verwachting van Zetels, wat verwacht u daarvan? Ja, dat heb we vorig ook al gevraagd. Um, ik, ik vraag dat aan iedereen. Ja, nee, maar ik, ik, ik, ik denk dat wij gewoon... Je moet toch uh, wel een beetje een in inschatting ja, kunnen ja, maken. Ja, ja, nou ja, ik hoop dat ik wel het vertrouwen van, de, van, de, van, de, van onze achterbanen uh, heb, heb, heb, heb kunnen bewaren... en ook van de mensen kunnen overtuigen. Maar uh, uh, ik, denk, ik denk dat uh, heel veel partijen het heel goed hebben gedaan. Uh, uh, ik denk trouwens dat wel veel partijen zich bewaren. Ik vind het goed dat, dat je zegt dat het niet zo was. Althans, dat jij het anders hebt ervaren... Maar uh, over het algemeen denk ik dat, uh, dat, uh, dat het uh, huidige beeld... wel een beetje zo uh, geconsolideerd wordt. Mm -hmm. ik, ik denk dat er niet heel veel verschuift. En, uh, maar goed, het gaat niet om de zetels. Het gaat, het gaat, uiteindelijk gaat het er gewoon om dat, uh, dat er een, een, een, een uh, club bij elkaar komt... die Zandvoort uh, vier jaar uh, bestuurt. En ik, ik zou Zandvoort gunnen dat dat, uh, uh, dat dat eens een keertje gebeurt. Dat is uh, mooi gezegd, maar dat hangt toch ook wel een beetje... met het aantal zetels af. Dat klopt. Toch? Ja, ja. Ja, nou, zal... uh, volgende week is er nog een, uh, een bijeenkomst in uh, voorheen Kobotje Mio, heb ik gelezen. Ja. Uh, wie komt er nu? Het oude politiek café is dat. Hè? Uh, uh, uh, dat wij, wij, wij nodigen uit. Uh, iedereen is welkom, ook, ook overigens partijen. Ik ga graag ook daar nog eens een keer extra in debat. Uh, maar het is ook vooral, uh, het is niet een politieke avond voor partijen... maar het gaat er wel om eventjes uh, een soort townhouse, wat je in Amerika ziet, even uh, op te halen... En ik nodig ook alle partijen van harte uit om mee te luisteren. Maar het gaat vooral om even uh, de burger nog eens een keer de gelegenheid te geven. Is er genoeg plek dan? Nou ja, het is een <laughs> ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Oké, okay, we gaan het zien. Maar Stefan, ontzettend dank voor uitleg en komst. Dank voor de uitleg. Ik wens u veel succes met uh, de verkiezingen. Dank u wel. En een prettige avond volgende week in uh, Mio. Dank u wel, dank, voor de uitleg. dank u wel. Fijne Vrouwendag. Ik heb uh, Janice Ian met ed uh, 17. Voor de Vrouwendag. Voor de, voor de Vrouwendag.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 Seventeen, I learned the truth And those of us with ravaged faces Lacking in the social graces Desperately remained at home Inventing lovers on the phone Who called to say.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 Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. We gaan naar het uh, laatste onderwerp. Uh, dat is een relax onderwerp, Hans. Achterover zitten en naar jazz luisteren. Bijvoorbeeld. Aangeschoven Hans Rijmers van uh, stichting Jazz in Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik, ik heb het nog steeds over jazz in de krocht. Ja, maar dat, dat mag ook. Dat mag ook. Uh, als, ieder, als het Jesse Zandvoort is... En, ieder, en iedereen komt om die reden naar de krocht... is het ook, goed. Is het ook prima. Nee, is ook prima. Uh, luister naar muziek, slaan elkaar de hersens niet in. Nee, dat scheelt. Ja. Um, op het podium staat nu de mooie uh, piano, heb ik gezien. Zeker. Met man en macht opgetild. Ja, dat is met vreemde krachten <laughs> is, uh, is, is die erop gezet. Ja, maar dat ging, uiteindelijk uh, ging dat nog best uh, relaxed, toch? veel wel mee. ben je een beetje een hellingbaantje naar boven gemaakt. En toen kon je omhoog. En, en de poten zitten er niet onder. Dus het is niet zoals we dat uh, voorheen deden. met De piano erop en eraf. Met uh, twaalf man eromheen. En, uh, daar, daar heb en ik ook mee geduwd. Er dat, er uh, dat was de piano van Rob Hogekamp geloof ik. Ja, nou, dat, was, dat, ja, dat, was, dat was het oude vleugel. Ja, ja, ja, ja. die, die erop en eraf getild worden. Die moest ja, Maar dat gaat nu veel, veel En daar staat er keurig op. Daar staat er keurig ja. op. En gaat gebruikt worden. Uh, wat ik ook... Um, de vorige keer heb je het erover gehad... dat hij ook gebruikt mag worden door andere... Ja, uh, heb je al aanvragen daarover? Zeker. Oh nee, maar daar bemoei ik mij helemaal niet mee. Nee. Uh, hij is in beheer van uh, Beleef uh, Wij hebben hem als uh, stichting... Uh, in beheer gegeven... van uh, Beleef Zandvoort. Uh, die, die kunnen hem... Uh, ter beschikking stellen... aan uh, wie zij maar willen. Okay. Uh, aan de koren. Uh, uh, Komen er muziekgezelschappen... bijvoorbeeld... Hè, die, die, een, die een vleugel mm -hmm. gebruiken... Dan kunnen ze die vleugel gebruiken als een marketingtool, Bijvoorbeeld door te zeggen, ja, jullie kunnen hier komen spelen. En, daar en staat er staat, staat hier een prachtige Yamaha C7. En die kun je gebruiken. Uh, en als Zandvoort daar een huurprijs voor vraagt, vind ik dat ook prima. Uh, uh, uh, met ons wordt niets afgerekend. Oh, okay. nee, kijk, de oude vleugel gebeurt op die manier. Mm -hmm. Dus dat doen we met uh, deze. Het enige wat we vragen is, laat hem stemmen voordat hij gebruikt gaat worden. Dat, dat, dat. dat is wel een beetje gangbaar, hè? Ja, dat is wel gangbaar. Voor de koren hoeft hij niet gestemd te worden. Hij wordt sowieso zeven keer per jaar gestemd... voordat wij een concert hebben. Dus het is afgelopen... ja. gisterenmorgen is hij weer gestemd. Voor uh, uh, komende zondag. En, en verder tussendoor... Het is, het is een ongelooflijk stabiele, stabiele vleugel. Dat, dat hoeft niet continu gestemd te worden. Oké, okay, dan gaan ja. we het hebben over morgen. Want dan gaat hij weer in gebruik. Ja. 8 maart, dat is morgen. Ja. Ja. Is er weer Jess uh, in Zandvoort. Zeker. Hoe spannend wordt het? Nou, dat is, de, uh, dat is best wel goed. Uh, uh, Michael, het is niet Michael en ook niet ding, Het is Michael. Het is Michael, Michael, Michael Varekamp, uh, uh, uh, de afgestudeerde trompetist. Hij uh, uh, heeft in, ik weet niet hoeveel overal nationale en internationale gezelschappen gespeeld met allerlei bekende jazzmuzikanten en die ook zelf een groep heeft, uh, de, uh, mm -hmm. de Legends, waar hij uh, veel mee optreedt met uh, Harry Emery en Erik Koger en uh, uh, Harry Koonts als pianist... en Michael, Michael Vareko, moet ik zeggen. <laughs> ja, ja. ja dat, dat, dat, natuurlijk ook. Uh, maar in, in dit geval uh, gaat hij ook het programma doen... met een tribute naar de muziek van uh, Louis Armstrong en, en, en tijdgenoten. En hij is eerder geweest, hè? een jaar of vijf geleden mm -hmm. is hij ook in de, in de krocht geweest. Maar speelt hij alleen? Nee, nee, nee, met uh, uh, Jean-Louis Van Dam piano dan uh, natuurlijk. En Harry Emery bas. En uh, Gijs Dijkhuis uh, slagwerk. Oké. Okay. Dus, ja, maar de hoofdmoot ligt dan bij Michael. Uh, ja, uh, ja, precies. precies. En hij, als je hij hem hoort spelen en vooral ook hoort, uh, hoort zingen. Je doet je ogen dicht en je hebt het gevoel uh, dat, daar, dat hij daar ook staat, hè? Louis Armstrong. Hè? Hij kan dat ongelooflijk goed. Goede stem ervoor. Ja, enorm. Enorm. Ja, maar de hele uitstraling. Dat is een fantastische vent. Ja. Hij, hij, kleed, hij kleedt zich dus niet zo. Ja, wel. Was, uh, nou, nou wel een beetje. Uh, met, die, met, met die legends hè. We hebben we al foto's van gezien. Dat, dat ze ook een beetje in die... Uh, in die in, stijl In, in, die, in die jaren vijftig uh, stijlen oh, oh, oh. een beetje uh, gekleed waren. Ja. Dus dat wordt weer een, een gezellige middag. Ja, oh, absoluut, ja, uitverkocht en, en ja, ja, prima. Want daar, daar wil ik ook even naartoe. Het is raadzaam om de officiële website van uh, Jesus Stamvo ja. te raadplegen. Ja. Um, de krocht is qua zitplaatsen uh, hmm. minder geworden. Heb je er echt last van met, uh, um, ja. met boekingen en, nou, en, en dat, kaartjes? Dat, ja, dat hangt er een beetje op. Kijk, de 135 uh, is vol. Nou, is dat uh, gegeven? Huh? Dat is een gegeven. Ja, nee, precies. precies. Daar, daar, daar streven we naar. Maar uh, het, het, het vage gebied zit een beetje in, in het feit... dat we hebben 85 paspoorttoes verkocht. Ja. Nou, dus dan blijven ja. er nog een x-aantal over voor de losse verkoop. Om het maar zo te zeggen. Uh, wanneer, uh, wanneer de paspartoehouders niet komen, bijvoorbeeld... en zeggen van, nou, ik, ik, ik ga maar niet... Dan kan dat natuurlijk, want ze hebben wel betaald... maar ze hebben dan een beetje het gevoel van... ik hoef het ook niet af te zeggen, want ik heb betaald. Dus niemand moet heeft jij een die plaats, Moet je die 85 plaatsen nou reserveren? Nee, nee, nee, ja. Uh, uh, dus die 85 ja. plaatsen zitten altijd in die 135. Ja, ja, ja, ja. Want daarom, daarom hebben ze een paspoort toegekocht. Ze kunnen nooit vergeten om een kaart te kopen. Maar ze kunnen wel niet komen. Precies, precies. Dus ik vraag aan iedereen, omdat we... Beperkt op 135 ja. stoelen hebben. Van, heb je een paspoort toe, maar kun je niet komen. Hè, zwak, ziek, misselijk, maakt niet uit. Geef alsjeblieft even een mailtje dat je niet komt. Want met het vorige concert hadden we een wachtlijst. Die konden we gelukkig helemaal invullen. Omdat mensen keurig hadden afgezegd. Ja. En ik betaal die 15 euro. Betaal ik, die stort ik terug. Ook al hebben ze dat paspoortoetje. Want het is geen paspoort toe met een financieel voordeel. Want okay. het paspartout is 135 euro. Ja. Het zijn zeven concerten. Dus dat is 135 euro. Maar uh, uh, je hebt altijd plek. eigenlijk vooruitbetaalde stoel. Uh, precies. Maar dan ga ik wel die 15 euro terugstorten... wanneer, uh, uh, wanneer iemand niet kan. Okay. Uh, nou, dat... heb, heb je een paspartoutje... wat normaal 135 euro is... en je verkoopt ze voor 100 euro. Ja, dat, dan ga je dat niet doen. Maar in dit, geval, in dit geval wel. Dus ja. dat, dat melden we niet. Ja, ja, kan, dat is wel, en, en dat, is, en dat is functioneert handig. wel. Ja, ja. Mooi. Hans, ik krijg net te horen dat we nog één minuut hebben. Dus in die ene in minuut ga ik jou oh. bedanken okay. voor je okay. komst. Okay. Okay, ik wens Graag je morgen gedaan. weer heel veel plezier. Ja, komt helemaal goed. En de volgende keer gaan we het ook nog eens even over eten hebben en zo. Ja, dat gaan we, gaan we zeker doen. doen. Oké, okay. is goed. Dat blijft natuurlijk een moeilijk ding. Busted flat in Baton Rouge Waiting for a train and I was feeling near faded as my jeans Bobby thumbed a diesel dam Just before it rained And rode us all the way to New Orleans I pulled my harpoon Out of my dirty red bandana I was playing soft while Bobby said,